We noemen het ook een centrale. Hij kan op één grondstof draaien, kan op twee grondstoffen draaien... kan op drie grondstoffen draaien. Dus het is net afhankelijk van wat je erin stopt. En deze eerste fase is een gasgestookt deel. En in die tweede fase um, zouden er ook kolen- en biomassa in kunnen gaan. En in ieder geval is in de overeenkomst aangegeven... dat die tweede fase niet operationeel zal zijn uh, voor 2020. Milieuorganisaties zijn blij met het besluit van Nuon. Niet alleen vanwege de CO2-uitstoot... maar ook vanwege de natuur in het Eems-Dollard-gebied...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 Op het bureau vertelde de man in tranen dat hij juist te horen had gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. De agenten geloofden dat en lieten de man gaan. Toen was er toch een collega die zei, nou ik wil even checken of het, of het ook al zo uh, gebeurd is. Uh, een telefoontje met het ziekenhuis gedaan. En daar bleek wel dat de man daar die ochtend geweest was, uh, maar dat hij helemaal niet ongeneeslijk ziek was. Ja Ik noem het respectloos, ik vind het laf. Uh, wij horen nogal wat smoesjes hè, van, uh, van mensen als ze een bekeuring uh, krijgen. Maar om dan voor te wennen dat je een uh, ongeneeslijke ziekte hebt kanker, dat, ja, dat, dat doe je volgens mij niet. En daarom heeft de automobilist alsnog een bekeuring gekregen. Het weer, het is vrij zonnig in het zuiden, maar verder naar het noorden is er veel bewolking. Later breekt ook daar de zon door. Het is 11 tot 19 graden. Ook morgen zonnig, met maximaal tussen de 11 en 17 graden. En dit is de ANWB Verkeersinformatie, verkeer in het westen van Nederland. Onderweg naar Antwerpen kan beter niet via Breda rijden, maar via Bergen-op-Zoom. Want op de Belgische E19 staat een lange file van 15 kilometer bij sint joppend door een ongeluk met diverse vrachtwagens. Op de A4-richting Den Haag staat nog 5 kilometer file bij Soeterwoude-Rijndijk. En op de Ring Amsterdam, de A10-westrichting, Zaanstad... daar staat tussen Geuzeveld en Knoopend-Koenplein 5 kilometer. Er zijn een problemen bij de spoorwegen, want tussen Eindhoven en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 EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag, de dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. Mag ik mijn Ik kreeg natuurlijk wel spullen voor mijn ouders, maar ik had veel liever cash gehad. Er staat opeens een game op tafel, wat mijn ouders gaven. Had mij die 70 euro gegeven, had ik op marktplaats hetzelfde spel gekocht voor 20 euro, had ik 50 euro overgehouden. Mag ik mijn Kinderen krijgen minder zakgeld van hun ouders, blijkt uit onderzoek van het NIBUD. We gaan het er straks over hebben met Bamber Delver van de Stichting De Kinderconsument. Goedemiddag Bamber, hartelijk Goedemiddag. welkom. Heb je thuis wel eens ruzie over de hoogte van het zakgeld? Ja. En dan hebben we het over het zakgeld dat jij geeft aan jouw zoon. Ja, en het zakgeld wat hij via andere kanalen ook weer krijgt. Want dat is toch een hele onderneming, vind ik, als kind tegenwoordig. Vorige maand stelde minister Hille van Defensie een groot onderzoek in naar integriteit bij militairen en burgerpersoneel van het ministerie. Iemand die hardhandig zegt te zijn geconfronteerd met het gebrek aan integriteit bij Defensie is luitenant-kolonel Marcel de Haas. Op deze zender regelmatig te horen als Defensiedeskundige. Hij is hier vandaag om zijn verhaal te doen. Meneer de Haas, van harte welkom. Dank okay. u. U bent gewoon in dienst nog bij Defensie. Kunt u gewoon vrij uitspreken over wat u is overkomen? Nou, op dit moment wel. Ik heb van niemand gehoord dat het niet mag. Heeft u gemeld dat we hier zou zitten? Heb ik niet gemeld, nee. Nou, is dat niet onverstandig? Nee. Nee, de andere interviewers heb ik ook niet gemeld. En uh, men laat dit rustig zo lopen, kennen. Oké. Okay. Een sigarenkistje, een kookboek en een fotolijstje. Niemand weet zijn CD's zo origineel te verpakken als de Zaanse band The Kift. Met Ferry Heijnen. Praten we straks over de nieuwste CD. Ferry, welkom. Goedemiddag, hartelijk Ho. welkom. Hoe ziet hij er dit keer uit? Hoe zijn we omschrijven? Het is een uh, handleiding van een, uh, een vehikel. Een handleiding van de brick. Het vehikel waarmee we langs uh, de wegen toeren op dit moment. Het is uh, een boekje uh, met een Juttekaft eromheen. Ja, en helemaal achterin zit dan ergens de CD verstopt. Ja, je moet klopt. echt lang zoeken voordat je hem vindt. Ja. De dichter bij de dag is vandaag Frits Kriens. En zijn gedicht horen we aan het einde van dit uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? U kunt reageren via de mail. Dit is de dag@eo.nl of via Twitter. En dan kunt u het best uh, in uw tweet. De hashtag DIDD gebruiken. luitenant kolonel Marcel De Haas. U heeft een conflict met uw werkgever, het ministerie van Defensie. Wel, hoe is dat conflict ontstaan? Ja, het is natuurlijk een heel lang verhaal. Het is ja. al tien jaar oud zelfs. Het is eigenlijk begonnen met uh, uh, een toezegging voor een functie in Moskou... als uh, adjunct defensie-attaché, ik ben Ruslandkundige. Uh, toezegging door de directeur personeel van de luchtmacht. Nou, dan neem je aan als een generaal dat zegt dat hij dat nakomt. Maar hij kwam het niet na omdat uh, de baas in Moskou, de defensie-attaché... vond dat ik er meer van af wist dan hij en dan was ik een bedreiging. En was het een schriftelijk of een mondelingen toezegging? Het was een mondelingen toezegging. Toen is het begonnen? Ja, nou ja, er waren vier of vijf mensen die van de mondelinge toezegging afwisten... en die dat bevestigd hebben. Maar die hebben dat nooit in de juridische procedure willen verklaren. Okay. U ging daar tegen een beroep, want het was het niet eens met ja. die beslissing. En dat heeft tien jaar lang geduurd? Nou, het was niet alleen die beslissing. Tegelijkertijd uh, uh, deed ik een, uh, had ik studieverlof uh, voor promotieonderzoek als gezondkundige. Dat was schriftelijk. Um, en ja, dat werd ondermijnd. Nou ja, en je kan een heel lang verhaal uh, kort maken. Dat betrof een andere generaal. En deze twee generaals hebben elkaar gesteund. En wilden natuurlijk niet uh, wederzijds belastende verklaringen afleggen. En zo is het begonnen. Ja. Nou, en dan ga je eerst via de hiërarchie in de lijn. U heeft alle wegen behandeld binnen ja, de bestaande organisatie. Ja, ook de inspecteur-generaal der krijgsmacht. Uh, dat is namelijk dezelfde generaal die nu voorzitter is... van die nieuwe integriteitscommissie, de VEER. En die heeft met dat onderzoek niks gedaan. Uiteindelijk hoorde ik van zijn stoffenbehandelaar: uh, Er waren te veel generaals bij betrokken. Ja. En de, toen werd het boek dichtgeslagen. Heeft u enig idee wat, wat mensen tegen u hadden? Nee, zoals ik zeg: uh, kijk, uh, er was een toezegging gedaan. Uh, nou, die zal ook oprecht zijn gedaan. Maar ja, toen kwam opeens die man daar in Moskou tussen. Die zei van, die kerel weet meer van het land, de taal en dergelijke... over dan ik. Maar denkt u dat, of weet u dat, dat dat het argument was? Dat lijkt me dat zo raar. Dat zeg je, als het al zo is, zeg je dat niet. Dan bedenk je allemaal smoezen Om niet te ja, zeggen wat nee, je echt nou, denkt. Hij heeft dat natuurlijk niet verteld tegen mij. Uh, nee, hoe is het, ik heb dat van iemand anders gehoord. Uh, die niet gehoord is door de integriteitsorganisatie uh, van Defensie. Um, uh, maar uh, nee, tegen mij werd gewoon gezegd van... Uh, oh nee, er moet toch een uh, vacature van komen... en er komt een sollicitatieprocedure. Oh ja, en er is nooit een toezegging gedaan, hoor. Hmm. Maar dan zou je kunnen denken, dan blijft het bij... Een, een conflict over wel of niet een bepaalde functie krijgen... maar er is daarna nog meer gebeurd. Dit is niet het enige. Ik heb hier een lijstje... wat de, de Nationale Ombudsman heeft ook onderzoek gedaan. Ja, naar, ja. En er staat een lijstje in van dingen die u zijn overkomen. Ik zal er een paar voorlezen. Uh, valsheid in geschriften, beschadiging van de conduitenstaat... gedwongen functietoewijzing, intimidatie, blokkering... kandidaatstelling, laster. Dat ja. is echt een enorme lijst. Ja, uh, nou ja, eigenlijk zoals ik al laatst in, in een interview... in de Volkskrant heb gezegd. Uh, als jij je verzet tegen dit systeem... kijk, ik heb me verzet tegen leugen en bedrog. Nou... En dat gaat tegen de cultuur in. Dat mag je niet doen. Je hebt het maar te accepteren en maar te hopen dat het een volgende keer beter gaat. En als je dat wel doet, dan komt er dus zo'n kruisje achter aan. En ja, als militair moet je om de drie, vier jaar naar een andere functie. Op dat moment ben je weer, zoals ik het dan noem, vogelvrij. En dan begint het spel meer. Wat... En zo is dat achter elkaar doorgegaan. Want hoe lang zit u bij Defensie al? Vanaf 88. En, dat, dat... Nou, daarvoor heb ik al dienstplicht gedaan. Dus eigenlijk een we hele werkzame leven. Ja, ja. En wijkt u af van, van de gemiddelde werknemer van Defensie? Dat daar misschien een reden in ligt dat ze u bepaalde dingen niet gunnen of zo? Nee, nee, maar dan zeg ik, kijk, het is, uh, het, de kern van het verhaal ligt erin uh, zo is dit gegaan. En dat had ik dus moeten accepteren dat mensen beloftes niet houden, dat schriftelijke uh, toezegging niet worden nagekomen en dat een sollicitatieprocedure wordt gemanipuleerd. En ja. dat, ja, dat, minst... dat kan toch een keer gebeuren bij een bedrijf? dat er iemand een toezegging doet, die blijkt er later niet helemaal over te, over te gaan... komt er iemand anders bij die zegt, nee, ik heb ook een goede kandidaat... en dan gaat het mis. Dat komt wel eens voor. Ja, maar dit is natuurlijk een, een instelling waarbij om de drie, vier jaar... Uh, alle militairen van functie moeten verwisselen. Dus je zit heel veelvuldig in die molen. Kijk, en wat ik nu ook gemerkt heb, nu mijn verhaal voor het eerst naar buiten is gekomen... Uh, via de volkskrant... Uh, dat een heleboel mensen reageren in mijn richting op de werkvloer... maar ook in den landen. En die zeggen, ik heb dit ook allemaal meegemaakt. Oh. En dan blijft het dus niet, dat is natuurlijk het grote verhaal... anders kan je natuurlijk zeggen, ja, dit is een arbeidsconflict... en, en laten we erover ophouden. Nee, wat u net hebt genoemd, er komen dus dingen bij als intimidatie. Ik ben met tuchtrechtelijke straf bedreigd, uh, laster... Op een gegeven moment in 2009. Kijk, soms weten, mensen kennen dit verhaal niet. En dan ziet het er weer goed uit. Nou, en op een gegeven moment. Uh, ik zou dan gaan uh, naar uh, Islamabad als Defensie-attaché. Ja, toen popte kennelijk het verhaal weer op. Nou, en toen kwam er op een, uh, een rapportage vanuit de landmachttop over mij. Nou, dat, uh, nou ik was wel zo'n vervelend mannetje. Ik kon met niemand goed opschieten. kon niet met mensen omgaan. Me ik, op dat moment werkte ik, zoals tot voor kort, op het instituut Klingendaal. Ik heb, uh, ik, ik heb dat rapport een soort beoordeling laten zien aan mijn superieuren. En die zeiden van, dat ben je helemaal niet. Hm. Zo ben je niet. Dus zo werd er ook weer een stokje gestoken voor die benoeming in Islamabad. Ja, maar het, je ziet weer een punt van laster, intimidatie. En dat gaat telkens door. Uh, eind vorig jaar, toen kwam dezelfde functie van 2001 in Moskou weer eens op. Toen werd gesuggereerd door de landmachtpersoneelsorganisatie dat ik een conflict had met de ambassadeur in Moskou. Nou, laat nou het tegendeel waar zijn. Ik schrijf heel veel over Rusland, Russisch veiligheidsbeleid. Hè? Dat is mijn expertise. En uh, ik dacht van nou, weet je wat, ik bel de man gelijk op. Want ik stuur mijn publicaties. Hij reageert er wel eens op, altijd positief. Uh -huh. Hij viel van zijn stoel van verbazing. En dan zie je ook dat op dit moment, op, op zo'n moment ik niet alleen geschaad word. Hij zei, ik voel me gescholveerd door Defensie. Dus op dat moment, maar ook in 2001... Met hetzelfde verhaal, dezelfde functie, is uiteindelijk iemand naartoe gestuurd naar Moskou die van toe te nog blazen nou, wist. Maar er is nou, in, dus een Nee, het punt wat ik even wilde maken. In beide gevallen zie je dus dat niet alleen ik geschaad word, maar in dit geval ook het departement van Buitenlandse Zaken. Er ja. is dus een mechanisme, blijkbaar wat op een gegeven moment begint, dan ja. tegen iemand, waardoor het bijna onmogelijk wordt om dat te doorbreken. U zei net al, ik heb geprobeerd binnen Defensie dat aan te kaarten. Er zijn ja. ook allerlei beroepsmogelijkheden. Er zijn. Commissies die dit soort dingen onderzoeken, daar is niet nooit een bevredigend antwoord nee. uitgekomen? Nee, nou je hebt twee trajecten, het, uh, natuurlijk het juridische traject, hè, puur van het arbeidsconflict, bestuursrechtelijk, hè, omdat uh, Defensie een overheidsinstantie is. Ja, dan is het probleem, en dat is ook wat ik steeds aankaart bij uh, de vaste commissie Defensie uh, van de Tweede Kamer. Uh, de bestuursrechter kijkt alleen of er een sollicitatieprocedure geweest is. Die kijkt niet inhoudelijk van wat zijn de functieeisen... en hoe voldoende kandidaten eraan. Dus in mijn geval hebben ze gewoon gekeken... wat had die andere kerel wel dat de Haas niet heeft. Oh, hij heeft een keer al oh, in het buitenland gezeten en de Haas niet. Nou, dan schrijven we daar naartoe en ook al spreekt de Haas Russisch en kent het land... en heeft een dissertatie over, doet niet haar zaken, die andere woorden. Dus, dus daar schoot het niet zoveel mee op? Hè? Nee, dus dat is de juridische kant. De bestuursrechter, en dat is het algemene punt... want uh, uh, nu ik naar buiten treed, zeg ik steeds tegen Kamerleden... maar natuurlijk ook tegen een minister. Um, uh, je ziet dat de bestuursrechter te weinig bevoegdheden heeft... om hier wat aan te doen. Het, het functietoewijzingsproces is manipuleerbaar. Nou, dat is de juridische kant. Mm -hmm. Dan kom je op de integriteitskant... Um, en dan zie je gewoon uh, dat de integriteitsorganisatie binnen Defensie uh, niet goed werkt. Dat, en, is een, dat is een organisatie waarbij wij dingen aan kan kaarten ja. die gaan over het schenden van integriteit. Ja, dus de dingen waar we het nu over hebben, ja. uh, uh, laster, intimidatie, uh, uh, uh, uh, ja, dat soort zaken. Het staat nog maar twee jaar. hè? Die, uh, nee, nee. je oh. hebt twee organisaties. Je hebt uh, wat ik al genoemd heb de inspecteur-generaal de krijgsmacht, de IGK. Vroeger was het Prins Bernhard. Dat um, is altijd een generaal, die heeft een eigen staf in Hilversum. Uh, daar kan je dit soort dingen bij aankaarten. Zo, nou, is dat een soort ombudsman, interne ombudsman? Ja, zo wordt hij genoemd. Maar dat is hij dus niet. Mm. Want uh, uit mijn zaak, maar vele anderen... Kijk, ik krijg natuurlijk ook heel veel uh, repliek van mensen... die zeggen, ik heb precies hetzelfde mee. Ik ben ook naar de IGK geweest en er komt helemaal niks uit. Ze doen er niks mee, ze laten het liggen. Kijk, de IGK is altijd een generaal. En zoals ik al zei... Uh, die man bij wie ik het toen heb neergelegd, die IGK in 2001... die dus nu de voorzitter is van die nieuwe integriteitscommissie uh, uh, bij Defensie... En dan heb ik dus al gelijk mijn twijfels. Die is onderdeel van het systeem. Ja. En die werkt ten behoeve van de organisatie. en niet ten behoeve van de mensen die schade is berokkend. Uiteindelijk bent u naar de Nationale Ombudsman gestapt. naar Alex Brenninkmeijer. Ja. Die heeft een rapport geschreven. waarin u op heel veel punten gelijk krijgt van hem. En alle punten. Alle punten. En nou, nu is de bedoeling dat er opnieuw een onderzoek gaat plaatsvinden? Wie, wie moet dat onderzoek uitvoeren? Ja. Nou ja, dus nog even, we hadden dus de IGK en je hebt dan de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Die heeft dus een, uh, na de IGK een onderzoek uitgevoerd en daarvan zegt de Nationale Ombudsman, hier zijn heel veel steken blijven vallen. Er is nauwelijks onderzoek geweest. Ik heb 15 getuigen opgevoerd, er zijn er maar twee Gevraagd. En dat waren net de twee die graag zeiden uh, wat uh, de organisatie wilde horen. Er is ook een interne... Een, in, in ja, interne... Ja. ja, je hebt dus die IGK waar we het uh, over ik had. Ik hoef niet de details te weten, maar het is ook iemand van binnen Defensie... waar je terecht kan met je klacht. Ja, ja. Uh, dus de, de, de integriteitsorganisatie binnen Defensie. En ook daarvan, zeg ik, als je ziet wat, uh, wat ik allemaal had aangeboden aan documenten... en er is niks mee gedaan... Uh, en dit hoor ik dus ook weer van anderen uh, die met mij contact opnemen. Uh, ja, dan zie je dat hij ook dus weer voor de organisatie werkt en niet voor de mensen die met hun problemen aankomen. Nou, Breuningmeier heeft daarvan gezegd van uh, uh, dat onderzoek uh, daar zijn een heleboel fouten meegemaakt... gemaakt, een heleboel dingen blijven liggen. Uh, daarop heeft nu Defensie gezegd er moet een nieuw onderzoek komen ja. door derden. Mm -hmm. Meer staat er niet in de brief. Is nog, dit is dus het, het is antwoord. Niet, het is nog niet uitgewerkt wie dat dan moet nee. horen. Dit is overigens dus het antwoord van de minister uh, op het rapport van de Nationale Ombudsman. Ja. Hij noemt eigenlijk twee dingen. Uh, het, het, uh, dat er dus een onderzoek moet komen. Maar ja, ik denk van weer een onderzoek. En Dit is al tien jaar aan de gang. Ik heb het nu wel gehad met onderzoeken. Maar uh, door derden. Maar daar staat verder niks in. Ja, Wie is dat dan? Is dat dan die integriteitscommissie van die generaal de Veer? die nu is ingesteld naar aanleiding van de problemen met DNO en Marine? Of is dit weer iets anders? Ja, ik wil het even over u zelf hebben. Want we kennen u als een hele loyale medewerker van Defensie. U treedt regelmatig op om uh, woord te doen over Defensie, over Rusland. En, en dan bent u toch iemand die nu naar de pers stapt met uw verhaal. Is dat niet heel erg lastig voor u? Ja. Die loyaliteit nou ja, met... Het is hoofdzakelijk de pers die naar mij toe komt. Kijk, het uh, rapport van de ombudsman is natuurlijk openbaar... En uiteindelijk uh, is de volkskrant daarmee gekomen. En nou ja, nu begrijpt u hoe, hoe dat gaat. Staat het in de ene kant, komt het in de volgende, en zo rolt het balletje door. Ja. ja, nou ja, je zit natuurlijk uh, uh, in een soort van ethisch dilemma. Wat doe je? Want je bent een loyale medewerker, u zegt het. Nou, vanmorgen was ik uh, nog op deze zender hè, in verband met de defensiebezuinigingen. Mm -hmm. En, en dan, nou, dan pleit je voor een goede, degelijke defensie, wat ook goed is voor dit land. Uh, en dat heb ik ook in, in heel veel uh, interviews en publicaties gedaan. En in, in, in lezingen van Kaapsel tot uh, Wurgelgraad, bij wijze van spreken. En ik heb een forse uh, bijdrage geleverd aan het veiligheidsbeleid zelf. Ik ben de auteur van de Nederlandse Defensiedoctrine. Ja. Dat is een belangrijk beleidsdocument. Nou, zo zijn er nog een paar dingen weer. Mm -hmm. Het verkenningenrapport van Defensie ook belangrijk. Ja. Nou ja, dan is ja, ik heb daar zelf ook mee zitten worstelen. Uh, moet je dit nou doen of niet? Met name dat volkskrant-interview. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Uh, Ten meer omdat ik altijd vanaf het begin af aan... Ik heb al vanaf 2003 me gemeld bij eerste staatssecretaris... en vervolgens de Tweede Kamer. Omdat ik ze van, ja, dit is een voorbeeld... maar er zijn zoveel gevallen meer. Er, er is gewoon iets mis in een cultuur. Het is niet alleen uw verhaal? Nee, uh, omdat je dus ziet dat die gebrekkige integriteitsorganisatie en uh, het militaire functietoewijzingsproces wat gemanipuleerd kan worden... dat is natuurlijk niet altijd het geval, maar waar te weinig waarborgen zijn... Maar waarom doen ze het allemaal? Wat, hebben ze wat, wat is er echt aan de hand? Nou, uh, als je kijkt naar dit soort dingen, is het uh, nou ja, vriendjespolitiek. Uh, de een helpt de ander in een functie. Uh, dat zit er natuurlijk ook bij. Ja. He, en als zo'n kolonel in Moskou zegt van... ja, wacht even, die, de Haas die weten meer vanaf dan ik... Wil jij, generaal, uh, mij dan maar ja, even helpen? Nou goed, maar dat kan een keer nog. gebeuren, maar het is structureel, zegt u. Want daarna is het nog een paar keer gebeurd dat u uh, ja, uh, maar dat komt, bent. Ja, nee, maar dat, dat komt dus gewoon omdat ik me verzet heb. U heeft één uh, keer dat, zich verzet, dan krijg je een kruisje ja. achter die naam, zoals ja. u net zegt. Ja. En dan hoor je er niet meer bij en dan zullen ze alles doen om je tegen te werken. Ja, ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, maar goed, uh, uh, je, u hebt het overzicht gezien. En, en dan zie je dat dit zich bij elke functiewisseling blijft herhalen. Even terug naar uw gezagsgetrouw. Ja, dat is een belangrijk punt. U bent ook uh, prominent SGP'er. Heeft ook op de kieslijst gestaan uh, voor de Europese verkiezingen op nummer drie. SGP'ers zijn heel gezagsgetrouw altijd. Ja, nou, Klop. Ik wil niet zeggen dat ik een prominente SGP nou, ben. Ja. Wij zijn natuurlijk ook nederig. Hè? Dat is natuurlijk ook een goed christelijk <laughs> principe. Vooral als u het zo zegt, ja. ja nee, kijk, ik, uh, uh, het is natuurlijk logisch dat, uh, uh, dat als je militair bent... dat je wel eens advies geeft aan de Tweede Kamerfractie. Uh, ik heb destijds uh, vanuit het wetenschappelijk bureau... Uh, leiding mogen geven aan een werkgroep over Europees veiligheidsbeleid. En ja, ik was kandidaat voor Europese verkiezingen en overigens ook voor de Tweede Kamer vorig jaar. Ja, en dus ook gezagsgetrouwd, zou ik denken. Dat, ja. Dan past dat beeld van iemand die dan toch de, de, de, op een gegeven moment naar buiten treedt, past pas daar toch helemaal niet bij? Ja, je treedt naar buiten, maar uh, u hebt het net al genoemd, ik geef altijd pleidooien voor een goede defensie. Ben ik dan niet meer loyaal aan defensie? Nee, dat, dat is het probleem. Ik, ik heb een probleem uh, met een aantal mensen binnen defensie... Um, uh ja, die mij schade aan doen, reputatieschade die liegen en bedriegen. Hmm. Dat zijn een aantal mensen, dat zijn een aantal functionarissen. Maar natuurlijk de Defensieorganisatie op zich, daar doe ik alles voor. En dat is bekend, de publicaties en de interviews, et cetera. Ja. Is, is het een worsteling voor u geweest? Heeft u er veel lang over nagedacht van ga ik dit doen? Ja, of, of zie ja. ik het toch maar vanaf en laat ik het maar gewoon over me heen komen? Hoe is dat gegaan? Ja, ja, ja. Dat, is, dat is een hele grote worsteling geweest. ook. He, de, de, de, de omslag is geweest, dat, dat interview in de Volkskrant. Ik heb eerst tegen ze van, nou, uh, publiceer maar gewoon gewoon dat, dat ombudsmanrapport, anoniem, nou, dat is anoniem, openbaar. En, en later dacht ik van, nee, misschien moet ik het dan toch maar een keer doen. Ik heb dus ook heel veel reacties op de werkvloer gekregen... van mensen zeggen van, eindelijk is iemand die naar buiten komt. Hmm. Maar hoe is die overweging bij u zelf gegaan? Wat was voor, wat was tegen? Hoe ging dat in uw hoofd? Ja, hout? toch wat u schetst van, uh, je zit met het gezag. Uh, het gaat hier om militaire meerdere, hè, om concreet te zijn. Um, uh, ja... Uh, moet je dat nou wel of niet doen? Maar dan zeg ik uiteindelijk aan het einde van, van, van die worsteling van... ja, maar ik ben nog steeds een trouwe medewerker van Defensie. Nou, En, en laatst, uh, vorige week heb ik toevallig dan bij u die documentaire gezien... over mannenbroeders van Broek over de, de Monte ja. crisis in Kootwijkerbroek... waar tegen verzet was in, in die plaats. Ja, nou, en daar, daar zag ik dus weer dat ethische dilemma. Dat heeft mij zeer ontroerd. Waarom? Omdat ik eigenlijk, zie ik mezelf er ook... ja, nou, ik ben natuurlijk geen boer of zo, maar wat zie je daar? Uh, hè? Mensen die waarschijnlijk ook uh, een achtergrond hebben in de SGP... of in ieder geval uit de gifmeerde gezin te komen. Ik zit dan zelf bij de Gifmeerde bond van de PKN... Uh, dus ben je gezocht getrouw. Uh, uh, de overheid is boven jou gesteld. Uh, wat wel natuurlijk een punt is. De overheid moet uh, uh, in toch in principe rechtvaardigheid nastreven. Nou, en dan zie je die worsteling van die mensen. En die zeggen van, ja, maar kijk nou eens toch wat die overheid ons aandoet. Van Zo die... even luisteren naar een stukje uit die documentaire. Ja, prima. Het is een, uh, een zaak waar, waar, waar gerechtigheid in het geding is en dan, ja, dan mag je tot de, tot de grens gaan. Op dat moment is ongehoorzaamheid aan de overheid. Dan moet je ongehoorzaam wezen. Juist als je christen, christen bent, hoor je juist je verantwoording te nemen. En gehoorzaamheid aan de overheid. Die overheid, die politiek, die, die, die is gewoon echt zo onbetrouwbaar als ik weet je dat. Herkenning toen u daarna keek. Nou, de, ja, ik herken het inderdaad. Maar goed, alles wat nieuw gezegd wordt, die politiek is zo onbetrouwbaar als Mark Zo, Tom. dat wou we niet beweren. Nou, dan moet ik ook niet meer op een kandidatenlijst voor de SGP nee. gaan staan. Of misschien voor de SGP juist wel. Nee, nee. maar die, die, ja, je moet tot het uiterste gaan. Nou, je, je hoort die worsteling uh, van die mensen. Kijk, en dan zijn er zijn natuurlijk ook een aantal principiële zaken... Um, uh, zoals wij dat noemen, uh, ja, het primaat van de politiek. De politiek uh, moet over de krijgsmacht regeren. Je ziet, uh, want dat is dan ook weer het, het probleem in deze hele zaak. Hier is sprake van ongecontroleerde macht. Nou hebben wij als Nederland natuurlijk heel veel commentaar op landen als Bulgarije, Roemenië, he, met corruptie en toestanden. Wij zeggen altijd, wij zijn een rechtsstaat. En dan krijgen we natuurlijk het opgeheven vingertje, wat we overigens volgens minister Groosentaal niet meer gaan doen. Maar dan, dan denk ik, kijk eens naar jezelf als overheid. Dit soort dingen mag toch ook niet, dit soort misstanden. Dat je mensen eruit probeert te werken of mensen treitert, belastert. Dat klopt toch niet? Nee. Dus, maar elke macht moet gecontroleerd worden. Ja, dus zijn. dan is het ook rechtvaardig dat u daar tegen optreedt. Bamberdel, hoe luister jij naar dit verhaal? Ja, als, als uh, brave burger uh, ken ik dit natuurlijk helemaal niet. Dus dat betekent dat je, ik sta soms wel verbaasd over... Kijk, ik heb een heilig geloof, inderdaad, de, de, de militairen en de regering... als ik uw verhaal zou horen, denk ik, nou, dat lijkt me een hele moeilijke positie. Ja. En ja, ja dan, dat valt wel tegen, vind ik. Nee? Ja, ik vraag me steeds af <coughs> wat u, wat, tenminste, of u nooit heeft overwogen... om dan maar gewoon ontslag te nemen bij Defensie. Om gewoon, omdat, omdat het waarschijnlijk of klaarblijkelijk een, een bierkaai is... waar tegen ja. u vecht. Nee, uh, en, ja, dat lijkt me natuurlijk een beetje dubbel... Um, ik durf wel te weer dat in die ruim 20 jaar dat ik als, als officier rondloop... dat bijna alle functies inhoudelijk prima zijn. He, uh, als militair wetenschapper kan ik me daar helemaal in, in kwijt. Hele leuke dingen gedaan, overal geweest. Instituut Klingendaal, uh, nou, noem maar op. Uh, kadetten opgeleid. Uh, maar maar je, ziet, je ziet steeds die afwerking. Kijk, een van, een van die eerste generaals, die personeelsdirecteur... die dit, deze zaak begonnen is, die werd later gouverneur van de KMA. Dan denk ik bij mezelf, de Koninklijke Militaire Academie. Ja. Uh, daar worden de kadetten opgeleid, de toekomstige officieren. Dan denk ik, wat is dit voor een voorbeeld? Ja. Een generaal die valsheid ingeschift op Maar wat wilt u dan, wat, wat moet er veranderen binnen de Defensie? En is dat te veranderen? Ja, dat is wel degelijk zo. Uh, ik praat hier natuurlijk over met, met, met Kamerleden. Er is wel degelijk wat veranderen, maar het vergt politieke lef. Nou... En ik heb in het verleden de zaak bij staatssecretaris van de Knaap aangekaart. Nou, die zei van het is onverschomelijk overdreven. En oh, valzetting in geschrift. Nou, dan ga je zelf maar naar het OM. En uh, nou, dat soort dingen. We weten overigens natuurlijk dat, dat uh, staatssecretaris van de Knaap ook een dubieuze rol heeft vervuld bij die affaire Spijkers. He, dat is natuurlijk de grootste ja. integriteitskwestie van de Defensie. Nou, uh, Van Middelkoop heeft er niks aan gedaan. Uh, de Vries, uh, Jack de Vries. niet. Hans Heller zit er nu. Gaat hij er wat aan veranderen, denkt u? Ja, en het heeft natuurlijk ook te maken hoe kijken Kamerleden naar Soms moeten ze worden wakker geschud. Um, uh, de Kamerleden hebben eerder al het, het ombudsman-rapport gekregen, maar zijn eigenlijk pas er goed mee begonnen. Nu dit via de Volkskrant in de publiciteit is gekomen. Nou, wat, wat zijn dan de oplossingen? Voor mezelf uh, zeg ik van. Uh, ik hoop dat het nou eens afgelopen is. Ik heb dit tien jaar meegemaakt. Ik wil wel eens uh, rust in de tent. En ik uh, mijn functioneren gaat verder prima. Hè? Altijd goede beoordelingen gehad. Maar je wil gewoon rust in die omgeving. En niet steeds bang zijn van: gaat dit nou weer gebeuren? Mm -hmm. um, maar de organisatie? De organisatie. En dat is ook natuurlijk waar ik met de Kamerleden over spreek. Hè? De structurele problemen. Dan zeg ik van: nou, uh, als je kijkt naar het militaire functie-toewijzingsproces. Daar zou je bijvoorbeeld de bestuursrechter meer bevoegdheden kunnen geven... dat hij wel inhoudelijk kijkt naar een selectieprocedure... wat nu niet het geval is, dat is de ene kant. En dan de integriteitskant. Nou, we hebben gezien dat die inspecteur-generaal de krijgsmacht... en die centrale organisatie Integriteitsdefensie... dat die niet goed functioneren. Dat die zeker geen ombudsman zijn van Defensie... maar werken ten behoeve van de organisatie. Dus wat is daar voor de oplossing? En ik weet dat de PvdA in de Tweede Kamer daar al jarenlang voor pleit. Een onafhankelijke inspectie over Defensie van buiten... Af die dus niet beïnvloed kan worden. Nee, maar die vriendjespolitiek die u ook beschreef, bestrijd je die daarmee? Ja, nou ja, en dan denk ik ook nog in, in, in, uh, in, in mijn geval, denk ik, ik kan er zo een aantal generaals en kolonels op noemen. die zich uh, schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, valzetting, geschrift en laster. Dan denk ik, nou. Laat de minister of de Kamer daar maar eens uh, uh, aangifte van doen bij het OM. Want als die nou vervolgd zouden worden... heeft het natuurlijk ook een waarschuwende werking. Na anderen, die zullen dan wel zich twee keer bedenken... om dit soort zaken te doen. Goed, na het nieuws zich van half drie... praten we aan deze tafel met Ferry Heijnen. Hij is zanger van de kift over de nieuwe cd van de band... die bekend staat om zijn punk. Wat dat is, horen we dus straks. Over twee uur op deze zender het Radio 1 Journaal... maar in, met daarin ook een vraag bij het nieuws voor u als luisteraar. Tim Overdiek. Mijn vraag aan Thijs, heb je al boodschappen gedaan aan de supermarkt vandaag? Nee. Nee, nou, als je het gaat doen, let op het bonnetje, want de voedselprijzen zijn aan het stijgen. En behoorlijk sinds februari. Daar hebben we vanmiddag in het Radio Engenaal een reportage over. Maar graag willen we ook van de luisteraar weten: wat merkt u van de gestegen voedselprijzen in de supermarkt? Vertel ons uw ervaringen, geef ons voorbeelden. Doe dat via Twitter, apestaart NOS Radio 1 of onder het weblog op onze site nos.nl. En dat nemen we dan mee in het Radio Enginaal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 En voor de tweede keer in korte tijd heeft iemand meer dan een miljoen gewonnen in het Holland casino Valkenburg. Een man speelde voor 3,75 euro het jackpotspel op een Mega Millions speelautomaat en de gelukkige speler won een bedrag van 1.105.000 euro belastingvrij. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMWb ah, Verkeersinformatie. Ik begin over de grens op de Belgische E19. Dat is de weg vanuit Breda naar Antwerpen. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verkeer vanuit uh, Nederland naar Antwerpen kan het beste omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Dan in Nederland op de A4 richting Den Haag. Bij Soeterwouw Rijndijk 3 kilometer. En op de ringweg van Amsterdam de A10 West naar Zaanstad. 5 kilometer voor de Koentunnel. Er is vertraging op het spoor op het traject tussen Eindhoven en Venlo. Daar rijden tussen Eindhoven en station Horst-Zevenum geen treinen. Er staat een kapotte trein. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Radio 1. Dit is de dag. Nou, dit is de dag met hier aan tafel Ferry Heijnen van de band De Kift. Marcel de Haas die een conflict heeft met zijn werkgever... het ministerie van Defensie. En de nationale Ombudsman stelde hem onlangs nog in het gelijk. En Bamber Delver van Stichting De Kinderconsument. U kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Of ga naar de website ditistedag.nu. Ferry Heijnen, zanger van de Saanse band De Kift. Jullie muziek laat zich niet heel makkelijk omschrijven. Ik heb vanmorgen wat zitten luisteren. Maar uh, als ik dan jou vraag, wat voor muziek is het? Wat zeg je dan? Um... Ja, energieke van Nederlands Nederlandstalig, uh, met een theatrale uitstraling. Energieke van met een the theatrale uitstraling. Zoiets, ja. Wat is Van uh, Nou, de, de KIF bestaat 23 jaar. En uh, wij hebben onze, onze roots in de, in, de, in de punktijd, in de eind 80 jaren. Dus de tijd, de, de punktijd, de kraaktijd, uh, de hoogtijdagen van. Uh, van de kraakbeweging. Een beetje de uh, jeugd van Bamber. Ja. Ik <laughs> ja. ja. ben heel we blij dat je er bent. We <laughs> blijven elkaar uh, van niet al te ver af uh, te kennen. Maar goed, wellicht komen we daar straks nog op terug. Maar komt het uit, uit, voort uit de kraakbeweging bijvoorbeeld? Nou, ik ben... Kijk, ik, ik ben... Zeg maar, mijn eerste muzikale ervaring was de fanfaren. Daar heeft mijn vader me mee naartoe ge, genomen. Daar heb ik uh, trompet leren spelen. En Gewoon papa. Ja.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 Met zijn gevolg. Oh, weer in Moskou, meneer de Haas. Ik kan ja, dat ook allemaal niet helpen. Nee, ik herken de Het Dit gaat ook over u. Ja. <laughs> nou, dat ja. mag ik wel. Misschien niet die duivel die is neergedaan. Dat weet ik niet, dat zei ik niet. Nee, dit nee, is overigens een heel. Ik, ik kan me herinneren toen zeg maar, de boel omklopte in de Sovjet-Unie. Uh, toen was ik een keer in, in Leningrad nog. En toen vroegen Russische studenten die ons begeleiden: van... Kun je voor mij dat boek kopen? Want dat was kennelijk een noviteit ja. en, en, en helemaal van het nieuw bedenken. Oké. Okay. Ja, het is een monument in de Russische literatuur. Ja. En wij zijn uh, gevraagd voor die voorstelling uh, op Oerol... Uh, het gevolg van de duivel te spelen met, uh, met de gift. Nou, dat leek ons wel een hele interessante rol. <laughs> ja. uh, zijn jullie nou uh, uh, een band of zijn jullie een, een theatergezelschap? We zijn een. Uh, we zijn.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 En mijn neef doet mee, die speelt gitaar in de band. Dus, Het uh, is inderdaad een... Uh... Maar die zijn niet geselecteerd op talent dan, maar op familie? Uh, nee, op zijn, ze zijn toch voornamelijk geselecteerd op talent. Toch? Okay. Ja, ja, maar ja, waren ja. er ook broers zussen talentuele... die afvielen? Uh, <laughs> uh, nou, ik heb nog één broer, met die... Uh, die mag niet meer doen. <laughs> ja, pech. Die kan weer andere dingen ja. misschien. Jullie doen veel met gedichten en verhalen, de nieuwe cd die heeft een hoofdpersoon, Admiraal B. Wie is dat? Admiraal B wordt dus een rol die uh, zeg maar de, de CD-brik, waar we het nu over hebben, dat is een, is een verhaal. Uh, op onze CD zijn we dus inderdaad, uh, nou ja, op Oerel waren we het gevolg van de duivel. Nu zijn we zeg maar, het gevolg van admiraal B. Admiraal B is een op de, op de duivel geënt figuur. Wij krijgen met de, hij is als het ware een aan lager wal geraakte duivel. En wat, uh, is niet elke duivel een lage wal geraakt? Mm, ja, maar ik, ja, misschien wel. <lacht> <lacht> nee, per definitie ik vind het, toch, gelijk <lacht> <mij. lacht> uh, bedoel, hij, hij, hij is wel bezig om, um, om op te krabbelen. En wij begeleiden hem in zijn, uh, in zijn tocht... om, uh, ja, om uh, op zoek naar geluk... en uh, in, in zijn opkrabbelen als, als duivel. Wij krijgen een lift van, uh, van admiraal B... Um, hij beweegt zich langs wegen met, uh, met de brik. Voorheen een vaartuig, nu een voertuig. Um, hij is een van de hoofdpersonen van, uh, van onze CD. Oh ja. Het is bijna literair, hè? Als ik hier zo over wil praten. Het is literair, ja. Het is zo, ja wij putten onze, onze teksten uit uh, de wereldliteratuur. We schrijven zelf, tenminste ik zelf, schrijf geen, uh, geen teksten. Maar uh, ja, we stellen. Onze CD, het verhaal van de CD of van de CD's, die stellen we samen uit verschillende flarden ja. uh, wereldliteratuur. Waar, waar komen de flarden van deze voorstelling vandaan of van deze CD? Nou, het zijn heel veel verschillende bronnen. Niet allemaal, niet allemaal. Bronnen. Nee. Een paar, een paar. <laughs> nou, je ja, hebt uh, veel Russische. Uh, we, we hebben veel Russen in onze Speciaal voor voor Marzantais. Platanov, Bulgakov, uh, Yesenin. Maar ook Nederlandse auteurs. Uh, Neeltje Maria Min is terug te vinden op deze CD. Jan Arends. Mm. Dus uh, allerlei bronnen. We hadden het er net al even over. Het ziet er allemaal bijzonder uit. Uh, de, de, de vormgeving. Het is dus uitgegeven in de vorm van een boek. met een jute Kaf eromheen. Mm -hmm. Waarom kies je daarvoor? Omdat we het belangrijk vinden dat. Uh, de, de, de vorm, zeg maar. aansluit bij de, bij de inhoud. Dus we hebben eigenlijk altijd. We bestaan dus. Uh, Vanaf 88, toen, dat, toen was zeg maar de gangbare geluidsdrager was vinyl. Uh, oh, Plaat. Ja, precies. In, uh, in de in de jaren tussen uh, 88 en en of begin 90, jaren, 90 jaren eigenlijk. Um,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 ...de vraag op dit moment uh, nauwelijks is bij te houden, dus we zijn echt heel erg blij Het dat loopt deze Het goed, minst, uh, in de UCD. Ja. En na ja. dit interview moeten er nog ja, meer ja, uh, vrijwilligers komen. Maar ja, dat is de vraag, want jullie krijgen ook subsidie. Sterker ja. nog, er is geen popband of popfestival in ons land dat zoveel subsidie krijgt als jullie. Dat klopt. Hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, nou, de subsidie kan je aanvragen. Ja. <laughs> en vervolgens is er iemand die zegt dat is een goed plan. Ja, precies, zo werkt het. Ja. Uh, er zijn bepaalde kanalen, uh, uh, subsidiegelden in Nederland waar je als, als cultuurmaker aanvraag, uh, aanspraak op kan maken. En dat hebben wij, uh, wij hebben met de KIFT een, uh, wij hebben dat gedaan. We hebben een, een, een plan ingediend. Uh, uh, met de vraag of wij uh, een deel van ja. dat subsidiegeld uh, zouden kunnen krijgen. 230.000 euro per jaar krijg je. Dat is meer dan je had aangevraagd. Waarom is dat? Wat, wat, wat maakt jullie zo bijzonder dat de, de mensen die erover gaan... die er verstand van hebben, neem ik aan, zeggen... dit is het waard. Waar stemt dat in? Uh, nou, er ligt daar bij u op de tafel een stapeltje cd's. En, uh, nou, zoals gezegd, we besteden heel veel aandacht aan, uh, aan wat we doen. Ik, uh, we proberen het duidelijk te maken... ook aan de mensen die die subsidies uh, verstrekken... dat als zij ons geld geven... Dat, dat wij, dat wij uh, waarde geven. Dat, uh, waar, dat het waard, het het waard is om ja. ons dat geld te geven. Dat je echt ja. iets maakt wat anders niet zou bestaan. Ja, precies. En uh, ja, de, de dingen die wij doen, of de, de, de hoek waarin wij verkeren, die is dun bevolkt, helaas. Dus, Luister, uh, is, er, is het op dit moment een beetje klimaat in Nederland om te zeggen: subsidies voor kunst, daar moesten we maar eens mee stoppen. Kunnen jullie het zelf ook redden? Als je geen dat, is, dat is wel ons streven, ja. Om, om, uh, om, om zeg maar zonder subsidie te kunnen blijven bestaan. Maar dat is, uh, dat is geen makkelijk, makkelijke opgave. Dat is wel het doel. En dat, is ook, dat hebben we ook aangegeven in de aanvraag. We willen het dusdanig... Het uh, gaat dus niet alleen om de dingen die we maken... maar het gaat ook om hoe je, hoe je organisatie uh, is georganiseerd. Mm. Dus Meneer Daes, we... een beetje SGP er groeit van dit soort subsidies denk ik. Ja, wij zijn niet zo voor de subsidies, maar... Uh... Uh, maar goed, als ik, denk, als ik nu al hoor over de zeven personen met Juttezakken. en na deze <lacht> uitzending zullen het ongetwijfeld 14 of 21 zijn. Nee, wat mij opviel. dus ik ben natuurlijk aangenaam vast uh, met mijn achtergrond. als uh, nou een beetje slavist en Ruslandkundige. die geproefd heeft aan de prachtige Russische literatuur. dan snap ik het. Ja, die er ver van af staat, hè? Uh, uh, want ik hoor dit allemaal voor de eerst. Maar ik, ik snap het wel een beetje van die subsidiegevers. Want u maakt muziek. Maar u doet ook eh, duidelijk aan, aan een literaire achtergrond. Hè? U gebruikt al die bekende Russische schrijvers in ieder geval. Nou, dat vind ik geweldig om ja, te horen dan, natuurlijk. Dan bent je wel helemaal klaar natuurlijk. Ben, ben ja. Ik ben je wel helemaal blij natuurlijk als je de dat dit hoort. Dit kan je op je volgende hoesje zetten hoor. Gesteund door Marcel de van ja. de SGP. Ruslandkundige. Nou, van de SGP, ik denk niet dat je aan de SGP moet koppelen. Dat niet? Nee, dat denk ik niet. Hoezo niet? Nou, en waarom dat legt, zou je, dat het, legt ik, hij later <laughs> wel. Nee, maar zeg maar, uh, uh, mijn beetje affiniteit met, uh, met de Russische literatuur... Dan denk ik, nou, ik, ik, ik, ik snap het wel. Want hier is een combinatie van ja. uh, toch wel aardige muziek, denk ik dan. Ik heb het geen zon, ik ben gewoon van Bach en Beethoven, ja. dus... Uh, maar dan denk ik, plus die koppeling naar, naar literatuur, Nederlands en Russië, denk ik, ja, dat is wel iets bijzonders. Dat is, bijzonder. het, het is op zich want wel het? bijzonder. Want uh, ik kan me toch herinneren uit de punttijd van vroeger dat we de maatschappij niet nodig hadden. En nu laat je subsidiëren. Dat vind ik fijn, hè? want anders <lacht> hadden we de Jutzakken natuurlijk niet gehad. Maar tegelijkertijd was het toch: doe het yourself En nu laat je dus. Je subsidie door dezelfde staat waar wij, wij <laughs> <laughs> altijd tegen zijn. Hoe zie je dat dan? Ja, nou, altijd tegen, dat is, uh, is, is, nou ja, is cru, dan. Uh, cru uitgedrukt. Maar goed, um, het is inderdaad een, een, een discussiepunt. Die, uh -huh. We krijgen die vraag natuurlijk wel vaker. Ja. En uh, daar wordt over gepraat. Maar, maar, maar wat, wat antwoord je dan? Het feit is dat, het, het is ons duidelijk... op het moment dat je de dingen wil maken die wij maken... dat het... Um, en het dat het... Op een gegeven moment komt het niet uit. Op een gegeven moment moet je gaan nadenken ja. over. Ik ja. doe dit ja. niet minder. Kan ja. niet anders. Ja, het is, Ja, op dit moment kan het niet anders. We gaan nog één keer luisteren naar een nummer, een heel nummer. Berenice.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 Dan wordt alles raadselachtig en angstaanjagend. Een verhaal dat niet verteld zou moeten worden. Meer dan niet. gelegen straathoek je, zie spuug dan geen vuiligheid of vloek in het gezicht van deze vrouw die god in honger in de winterkou gedwongen is haar een op te tillen want zij is mijn kostbaarste bezit mijn parel mijn juweel mijn hart nog in van de Gift. Marriage, achter de voordeur. No sir. Ja, Bambardelven, voor wel even een overgang hè, tussen de ja, punt en achter wennen. de voordeur. We gaan het ja. met jou hebben over uh, zakgeld. Gisteren meldde het Nibet dat kinderen minder zakgeld krijgen. Is dat ook jouw indruk? Eh... Um. Ja, dit is natuurlijk een, een, een, een onderzoek wat voor heel Nederland geldt, maar het verschilt ook heel erg per gezin. Dus je, je eigen besteding is niet wat uh, de 103 euro, wat gemiddeld is voor scholieren, voor jongeren en kinderen, gemiddeld per maand krijgen. Dus dat zit boven en onder. Ja, en de andere gasten aan tafel, hebben jullie kinderen en krijgen die zak geld, Ferry Heine? Ja, we hebben laatst een hele discussie gehad. Mijn zoon zit hier achter me in de studio, oh, ja. maar dat ging over uh, kostgeld. Of toch, want die werkt en u ja, wil wel eens wat van Ja, die was gestopt met zijn studie. En uh, die is nu op zoek naar een... Uh, die is aan het oriënteren op een vervolgstudie. In de tussentijd werkt hij. Uh, Misschien kan ja. de jute zakken plakken ondertussen. <laughs> die doet die, doet die okay. Meneer De Haas, uw kinderen en zakgeld? Uh, die krijgen geen zakgeld. Die krijgen geen zakgeld? Nee. Maar die krijgen alles wat ze hebben willen. Oké, okay, oh. ja, maar, maar dat is ja. nou juist ook een punt. Daar, daar is het uh, libet ja, tegen. Want uh, <laughs> uh, Het is een heel interessant onderzoek. Ze doen het al jaren, echt twee decennia. Doen wat ik heel erg leuk vind, is um, wat er uitkomt... dat uh, meisjes meer te besteden hebben dan jongens. Dat is uniek, dat is nog nooit gebeurd. Dus meiden werken ook meer, hebben meer bijbaantjes... En uh, meiden zijn dus actiever in de, de maatschappij op dit uh, gebied. Want dan die rond de drie, 103 euro is zakgeld plus bij verdienen. Nou, nee, het volledige besteedgeld. Daar zit zakgeld in. Dus bijbaantjes kan je hebben, maar je kan ook uh, lukraak zakgeld van je ouders krijgen. Ja. Maar het probleem is zegt het niet, bud. Als uh, ouders maar gewoon dingen betalen van hun ja. kinderen, dan leren die kinderen niet hoe ze met geld omgaan. Ja, de conclusie van het onderzoek is dat ouders uh, minder besteden aan hun kind. Om het zomaar qua geld. En, uh, maar dat ze wel vaak veel meer betalen. En dat zie je heel erg mooi terug in het onderzoek. Um, dat uh, ouders, uh, die, uh, en dat klopt wel met mijn ervaring... ouders willen vaak het beste voor hun kind. Het beste is niet goed genoeg. En um, dat besteden ze dan niet in uh, meer zakgeld, minder zakgeld dus per maand. Maar wel, ze besteden veel meer. Dus een kind besteedt als individu steeds minder. Maar dat betekent dus... Um... Mijn, een van mijn dochters wil iets hebben en ik koop dat. Ja, en voor dat, haar. daar gaat het dan om. Daar gaat het om. Ah, en dan ja. is de grootste van het niet, wat ik volledig onderschrijf, is dan leert uh, in dit geval jouw dochter niet wat de waarde van geld is. Maar het geldt dus ook voor de kinderen van meneer De Haas? Ja. Ja, meneer De Haas. Ik heb die discussies hebben we natuurlijk ook al langer gevoerd. Dan heb je dat kleedgeld, het zogenaamde kleedgeld. Nou, dan gaan ze voor het, uh, het, het minimale, dat uiteindelijk als die spijkboek helemaal versleten is, dan kopen ze maar wat. Omdat ze dat geld voor die mobieltjes en andere dingen nodig hebben. Hebben, ja, hè? Dus ja. dan wil ik ook nog wel een discussie ja. voeren met het Nibud en welke budgetposten ja. nou, dat, er zijn en hoe dat geld gaat. Nou, het eerste is het advies van het Nibut. Voer die discussie niet met ons als Nibut, maar voer dat discussie met je kind. Ja. Dus als je je kind. Nou, dat um... hebben we gedaan, daar waren we over uitgegaan. Ja. Ja. U was de nou, baas. Dat heeft u niet, mijn kind, want daar <lacht> discussieer ik vaker mee. Maar het heeft <lacht> te maken met inderdaad wat u zegt: hè, uh, dat, dat belgeld is een hele belangrijke. Ja. Wat ik heel erg mis in belgeld, het onderzoek. Wat is Belgeld. Belgeld is uh, wat Het uh, geld wat je besteedt aan het bellen via je mobiel. Met Hi. je mobieltje. Of sms'en. Maar wat ik mis in het onderzoek is dat juist het nieuwe eraan is... dat we steeds meer te maken, jeugd er steeds meer te maken... met onzichtbaar geld. Dus als je als speutertje... Je stel, je gaat nu naar Bart Smit op de Intertoys. Je koopt zo'n oude kassa. Mm -hmm. Daar zit dan niet meer vaak die muntstukjes in. Maar een creditcard. Ah oh ja? Ja. Nou, als je kind wat ouder is, nou Thijs misschien voor jou nog wel. We gaan maar even lekker naar de, naar de spiegel denken. Dan zie je dat gewoon gebeuren. En zo'n kind weet niet wat dat is. Of nee, hoe dus dat de werkt. waarde van geld is veranderd. We hebben steeds meer te maken met onzichtbaar geld. En uh, dat merk ik ook aan mijn zoon ook. Heel leuk dat jullie het de uitzending begonnen met een fragment van een jongen die zegt van... ja, hebben ze die game voor me gekocht? Maar op marktplaats had ik dat veel beter kunnen besteden. Nou, daar hou ik van. Dat is ondernemingslust. Dus discussieer met je kinderen en vind vaak wat goedkopers. Hmm. En dat zie je inderdaad bij ouders gebeuren. Dat, dat, ja, dat rare syndroom van heel veel ouders op dit moment... dan het beste voor het kind. En een beetje schaamte dat je niet alles meer kunt besteden. Want we hebben nu eenmaal minder te besteden. Ja. Maar hoe leer je dan een kind die waarde van dat geld? Ja. Wat is nou een goede... Ja, om dat een hele te goede manier is... Uh, nou ja, mijn vak is jeugd en media. We hebben bijna allemaal een internetabonnement. Vroeger was het simpeler, want dan had je telefoon tikken. Kon je tegen je kind zeggen... van, joh, Je moet er nu mee stoppen, want dat is veel te duur. Nou, mijn advies is... Laten we dat onzichtbare abonnement toch delen in het gezin. Laat je kind gewoon meebetalen... al is het maar 2 of 3 euro... aan de internetbezigheid. Uh, be want dan ziet je kind namelijk... dat het niet gratis is om te MSN' en, en te chatten, en de hive en de gamen. Maar dan besteed je kind toch wel mee... Ja, maar op in die internetverbinding hadden we ook als wij hier niet waren hoor. Dat klopt, maar de keuze om een internetabonnement een, een internet af te sluiten is in je gezin. En uh, ik ken ook kinderen die het geweldig vinden om het goedkoopste abonnement te kiezen. Dan leren ze hmm. daarvan. in. Oké, okay, dat is internet. internet uh, dan ja. zakgeld. Wat ja. moeten kinderen daar dan wel niet van betalen? Wat moet ja. je dan als ouder niet voor nou ja, betalen? Nou ja, ik denk zo van wat ik heel wonderbaarlijk vind. En ook in ons gezin. Toen het onderzoek gisteren uitkwam, dacht ik, hoe doen wij dat nou eigenlijk? Dus ik leer daar ook weer zelf heel erg van. Misschien is het ook wel eens goed dat je kind ook boodschappen laat doen. Want als wij discussies hebben over de hagelslagjes. Dus dan heb je het goedkope merk, het euromerk. Ja, of dat het, mag dan uh, niet, hè? Dat, nee, en dan zegt ja. Nee, maar je moet de, de topmerken hebben. Maar wel fair nou. trade. Ja, en nou, dat is een allemaal discussie. Dus discussie met je kippetje aangaan. En laat mijn zoon ook maar eens een keer hagelslag uitkiezen... met een bepaald budget. In plaats van dat ik het betaal de kassa. Ze bewust maken. Nou is dus ook maar. een klacht van veel mensen dat kinderen niet meer sparen. Hoe Kun je dat ook nog op de energie Ja, ja kijk, we hebben natuurlijk met die economische crisis te maken. Dus sparen uh, is eigenlijk een beetje uh, letterlijk waardeloos gebeurde, geworden. Maar het sparen op zich is heel erg goed. De dus ze gaat omhoog weer hè, vandaag. Ja, die eindelijk. spaarvarkens moeten terug, lijkt mij. Had je de zilvervloot, dan ja, spaarde en dan kreeg je een soort premie op het laatst? CDA zegt ook het moet terug. Ja, nou, de ja. zilvervloot op zich is een leuk idee, maar het moet wel terug in de nieuwe vorm. Je kan beter praten over belminuten in geld dan over de muntjesgeld. Maar lukt het, ooit kinderen, lukt het ooit ons nog om kinderen te leren... heel veel volwassenen kunnen zelf wel helemaal niet met dat geld omgaan? Dat klopt. En uh, wij zijn uh, ja, de, de, de modellen voor onze kinderen. Dus wat voor voorbeeld zijn we? En nou is er, eigenlijk is dat heel goed om je als vader moeder dat af te vragen. Ja, dus maar, maar, maar mag ik nog een vraag stellen? Ja. Waarom, waarom beter belminuten dan geld? Als ik geld geef, kan hij zelf kiezen of hij ja. misschien voerplaatsje kan geven. Ja, maar als ik met mijn zoon praat bijvoorbeeld over 10 euro... dan heeft hij geen notie van wat hij ermee kan besteden. Maar als ik zeg, joh, dat is... Um, het is te veel, te groot. Dan zeg ik, dat is 30 belminuten. Dan snapt hij het meteen, hoef ik hem niet uit te leggen. <laughs> nou, dat is, dat, de waarde van het geld is ook veel. Net zoals vroeger in Italië zie je in postzegels terugbetaalde. Ja. Ga je nu met je kinderen ja. praten in Belden. Ja, je dus. moet de waarde van geld aanpassen aan de leefwereld van kinderen. Ja. Gaan we doen. Ja, ik hoop toch dat ik hem nog uit kan leggen wat geld waard is. Ja. Succes. <laughs> dat dat wordt moeilijk. Oké, okay. we gaan naar onze Dichter bij de Dag. Dat is vandaag Frits Kriens. Hallo. Hallo. We, laat me horen. Ja, advies. Hoe bitter is de nasmaak toch van Ede? Door Eva's val zijn wij te graag geneigd om wetten en moraal te overtreden. Wie niet van wangedrag of zwendel zwijgt, maar juist corruptie aan de kaak wil stellen, weet bijna zeker dat hij klappen krijgt. Als desondanks het rechtsgevoel blijft knellen, neemt hij bedreiging en gemuggezift voor lief door toch de waarheid te vertellen. Al lijkt Marcel de Haas misschien geschift. Hij volgde zijn geweten, is een held. Mijn raad, dit is de dag, wordt nu gemeld. Geef hem een brik, de nieuwste van de kift. Frits Kriens, dichter gemeente Leudal. Heel leuk, de dingen met elkaar verbonden die hier aan tafel zijn uh, gebeurd. Frits Kriens, hartelijk dank. Ja. Ja, die mag wel over uw bureau misschien, meneer De Haas. Zeker. Ja. Prachtig. Ja. Hoe gaat het nu verder trouwens met u? Uh, blijft u gewoon aan het werk totdat die uh, volgende commissies werk weer gedaan heeft? Ik ben gewoon aan het werken. Kijk, Kijk, dat ben... is natuurlijk een goede... Laten we maar even terugkomen op de SGP en het covinisme. Je blijft gewoon werken. Geen flauwekul. Doorgaan gewoon. En er is en niemand die op het werk het leven zuur maakt. Integendeel. Uh, iedereen steunt me. Geweldig. Ja, dus dat gaat gewoon door. Het gedicht van Fris Kriens is uh, terug te lezen later vandaag op onze website. En uh, die heet Dit is ditisdedag.nu. En wij uh, bedanken onze gasten hartelijk die hier aanwezig waren. Marcel de Haas, hartelijk dank. Veel sterkte. Ferry Heijnen, veel plezier bij je, de komende optreders en Bampardelver. Ja, ik hoop dat je in Italië, in Europa, in Holland, in Amsterdam, in Amsterdam... Amsterdam, Amsterdam. is ja, wanhopige Tunesische immigranten op het Italiaanse eiland Lampedusa. Straks het laatste nieuws over de asielproblemen in Italië. Dat doen we zo meteen na het nieuws van drie uur. Dan zijn we weer bij u terug. Tot zo.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 Verhuisdag, donderdag, halve dag, jubileumdag, topdag, thuiswerkdag en rustig aandag. 365. Elke dag is belangrijk. Dit is Radio 1.